uur. Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag, Italiaanse premier Berlusconi onder zware druk om af te treden. Oudbankier Ruding vindt dat de Nederlandse bank alerter had moeten optreden bij de kredietcrisis. En staking openbaar vervoer in de grote steden op zondag 20 november. Vandaag is het bewolkt, het blijft wel droog, ongeveer 12 graden is het. Daarbij staat een matige en aan de kust vrij krachtige Noordoostenwind. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar vanuit het oosten zal smiddags wat vaker de zon doorkomen. Temperatuur net als vandaag 12 graden. Geruchten in Italië over het mogelijke vertrek van Berlusconi, die nemen toe. Correspondent Bas Mesters aan de lijn. Bas, waar komen ze vandaan, die geruchten? Ja, eerder kwamen ze natuurlijk vooral van oppositie en van werkgevers en zo, die drukte op hem. Maar nu komen de geruchten echt van binnenuit. Vertrouwelingen van hem, zoals Giuliano Ferrara, spreek van een kwestie van minuten of misschien uh, uren. Um, een andere vertrouweling, een, een vice-directeur van een krant die Berlusconi altijd steunt, Libro. Francesco Beekes, die twittert dat het uh, zeker is dat Berlusconi zich binnen... Morgen af, uh, af zal treden. En uh, hij zou nu naar Miele zijn om daar nog wat dingen te regelen. Hij zou zijn familie daar ontmoeten en mensen van zijn bedrijf. Kortom, het wordt nu al heel serieus. Dat zijn en dat die allemaal omdat. De... Heel dicht ja. bij het vuur zitten, Bas. Dus in die zin zou je kunnen denken: van dan, dan kan het wel eens heel snel gebeurd zijn. Ja, en dat komt omdat hij zo onder druk staat uh, van zijn eigen partijgenoten... die uh, hem willen verlaten, hem niet meer uh, vertrouwen... denken dat Berlusconi hen geen toekomst meer in het parlement kan bieden. En uh, ja, als je eigen partij, die hij altijd in een ijzeren greep had... als die begint te verbrokkelen, ja, dan kan het snel voorbij zijn. Dat heet in Italië transformismo, noemen ze dat met een moeilijke term... In tijden van crisis hebben politici hier de neiging om over te lopen... naar het vijandige kamp om hun eigen vegelijf te redden. En dat lijkt aan de gang op dit moment. En was dat ook te zien op de, op de beurs in Italië, dat de koersen daar uh, uh, zakten? Ja, daar zie je het dus ook heel duidelijk dat daar elders zakken de beurzen, maar hier stijgen de beurs. De beurs stijgt omdat men aanvoelt dat Berlusconi aan het vertrekken is. Uh, uh, daar waar dus in Europa een negatieve tendens is... is hier een stijging van 2% te zien. En dat is toch ook wel zeer opzienbarend. Ja. Maar denk jij, wanneer, uh, wanneer weten wij meer? Is dat inderdaad binnen een dag, weten we vanavond al meer? Het kan vandaag zijn. Het kan morgen zijn. Morgen is een belangrijke stemming in uh, het parlement. Uh, het kan zijn dat Berlusconi die nog afwacht... Uh, maar het kan ook zijn dat hij het niet meer aandurft... en dat hij van tevoren al naar de president gaat om zijn ontslag in te dienen. Maar wat hij nog zal proberen, ook vandaag, want het is een vechter... hij zal nog een keer proberen om die parlementariërs op andere gedachten te brengen. En heeft, het is een wonderkind, dus ja, je moet altijd die paar procent uh, slag om de arm houden. Ja, ja, maar het moet er toch een keer van komen. Hij moet toch een keer vertrekken. Ja, dit is, uh, ik, heb, uh, ik heb het vanmorgen ook gezegd. Ik heb deze keer echt het gevoel dat het veel serieuzer is dan andere keren. In okay. Rome, Bas Mesters, dankjewel. De BRICS-landen, die willen landen in de eurozone financieel steunen. Dat heeft minister Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, gezegd tegen IMF-directeur Lagarde. De BRICS-landen, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, die gelden als opkomende economieën. En ze willen de eurozone alleen steunen via het IMF, is erbij gezegd. Volgens Lavrov heeft het geen zin om geld te stoppen in het Europese noodfonds EFSF, omdat je dan de oorzaak van de problemen niet aanpakt. Het hele financiële systeem moet worden hervormd om een nieuwe crisis te voorkomen, zei Lavrov. De parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel... die de redding van de banken in 2008 onderzoekt... heeft zojuist het eerste verhoor achter de rug. Het verhoor van oud-topbankier... En oud-minister van Financiën Onno Ruding. Wilco Boom, onze verslaggever, volgt de enquête. Um, Wilco, wat had Ruding te melden over de. Nou, te beginnen de redding van ABN Amro? Nou, dat vond hij een terechte operatie. Het was weliswaar duur. 30 miljard, miljard euro. pompte minister van Financiën Wouter Bos destijds in ABN Amro. Maar uh, volgens Ruding uh, was dat niet doen. Uh, was dat een drama geworden? Zowel voor de bank met duizenden medewerkers en klanten. als voor het betalingsverkeer in Nederland en daarbuiten. Als ook voor de BV Nederland. Mijn oordeel als buitenstaander is dat gegeven... die hele moeilijke situatie... naar mijn mening het verantwoord was dat de Nederlandse overheid... dat die dit besluit heeft genomen, wat natuurlijk heel duur was... wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een, ja, noem het dan maar... een, een investering van Nederlandse schatkist van heel ruwweg 30 miljard euro... Ik denk dat ik dat verantwoord vind om het anders formuleren. Ik heb geen redenen om toen of nu te stellen dat als ik het had moeten doen, wat ook niet het geval is, dat ik dat dan eh, heel anders zou hebben gedaan, bijvoorbeeld door eh, geen steun te verdienen, eh, niet die bank te nationaliseren. Onno Rudding, die het had over ruwweg 30 miljard voor de redding van ABN, hij had het zelfs dus ook zo gedaan. Ja, daar komt het inderdaad op neer. En hij vond het wel heel veel geld. Maar eigenlijk is dat volgens Ruding niet het allerbelangrijkste. Want het belangrijkste was volgens hem de redding van, het bank, van de bank... en het voorkomen van onheil voor Nederland. Hij waarschuwde daar wel bij dat het niet te voorspellen is... of de staat uiteindelijk ABN AMRO nog eens met winst zal kunnen verkopen. Zoals uh, toenmalig minister van Financiën Bos destijds heeft gezegd. Dat soort uitspraken is volgens Ruding niet te doen... omdat er veel te veel onzekerheden zijn. Dat bedrag had je anders kunnen onderhandelen en dat precies hetzelfde kunnen krijgen voor een paar miljard euro minder. Dat weet ik niet. Mij gaat het om het primaire doel of je een waarschijnlijk groot onheil... voor de BV in Nederland in ruime zin hebt voorkomen door zo'n transactie te doen. Ik heb vanaf het begin gezegd toen, en dat zeg ik nu nog... dat eh, die velen die hun mond hebben opengedaan de afgelopen jaren... die zeker wisten in Nederland dat dat tot een aanzienlijk verlies zou leiden voor de Staten en Nederlanden. Die hele transactie hè, met die 30 miljard ongeveer investering. Of zeker op termijn tot winst. Je weet niet waar je het over hebt, want dat weet je niet. Ja, en opmerkelijk was ook nog dat uh, Onno Ruding vindt... dat de verhoging van het garantiestelsel voor spaarders... het depositogarantiesysteem, uh, die verhoging van 40 naar 100.000 euro... op zichzelf wel een goed besluit was... maar dat had volgens hem voor de spaarders bij ISAFE... bij Landsbanki op IJsland niet uh, moeten gebeuren. Want wie daar ging sparen, die deed dat voor een hogere rente... dan in Nederland te krijgen was... en had dus ook kunnen weten dat hij een hoger risico liep. Ja, en Dus had dat volgens Ruding niet gemoeten. Ja, en inmiddels is de enquête de commissie financieel stelsel bezig met het verhoor van oud CDA Kamerlid Frans Denere en daarover later meer. Welkom, dankjewel. Dit is het NOS Journaal, het dooralt Megens. Pierre Vinke, de vroegere bestuursvoorzitter van uitgever Reed Elsevier is vrijdag overleden. Vinke geldt als een van de belangrijkste uitgevers van Nederland. Hij studeerde geneeskunde, werd opgeleid als neurochirurg, maar Vinke koos voor een loopbaan bij Elsevier. Onder zijn leiding groeide Elsevier uit tot wereldmarktleider... op het gebied van wetenschappelijke informatie. En hij bracht ook de fusie met het Britse Reed tot stand. Vinken was ook een van de oprichters van het Republikeins Genootschap. Pierre Vinken is 83 jaar geworden. Ja. Dit jaar gelden nieuwe eisen voor examens in het voortgezet onderwijs. Die eisen zijn strenger. Meer dan 18.000 scholieren hadden hun diploma afgelopen jaar niet gehaald... als de strengere exameneisen toen al hadden gegolden. Die berekening die komt van de Raad voor het Voortgezet Onderwijs. Voorzitter Sjoerd Slachter van de VO-raad. Meneer Slachter, wat zijn nou eigenlijk die nieuwe exameneisen? Ja, leerlingen mogen nu nog maar gemiddeld een uh, voldoende staan... voor een uh, centraal schriftelijk. En ze mogen voor de kernvakken, dat zijn Nederlands, uh, Engels... en uh, rekenen nog maar een vijf halen, 1 vijf halen. Dus dat is een verzwaring. Dus je kan geen punten meer tegen elkaar wegstrepen. Ik nee. heb een vier en uh, daar staat een nee. zeven of een acht tegenover. Nee. En we weten dat een hele hoop uh, jongens, meisjes, soms in de exacte vakken goed zijn en dat ruim compenseren uh, bij de talen en omgekeerd. En dat kan straks niet meer of veel minder. Is die schrikken? 18.000 leerlingen die zouden zijn gezakt. Een, een verdubbeling uh, in sommige gevallen van, uh, van het aantal uh, zakkers. Ja, nee, het is uh, zeker schrik en zo moet u het ook zien als een waarschuwing. Kijk, eisen opschroeven is op zich een goede zaak. Maar het kan twee dingen betekenen. Of uh, leerlingen uh, gaan harder werken, uh, al dan niet ondersteund door hun uh, docenten. Of er vallen leerlingen af en uiteindelijk uit. En uh, dat laatste, daar zijn we met name voor vmbo-leerlingen bang voor. Hè? Die zitten soms al op hun uh, max... Uh -huh. en als je daar uh, alleen maar de eisen opschroeft en niet iets anders doet, ja, dan weten we zeker dat die leerlingen het niet zo na zullen halen. En het risico is natuurlijk ook dat scholen dan uh, ja, risicomijdend gedrag gaan vertonen. Het is natuurlijk makkelijker vaak om te selecteren. Uh, en dat zou uiteindelijk niet in het belang van uh, leerlingen zijn. Maar je moet het vooral zien als een waarschuwing. We hebben dus nog even de tijd om daarop in te spelen. Het uh, is dus ook een oproep naar de minister. Hè. Denk nog eens goed na, ook over vervolgstappen. Uh, wat dient werkelijk het belang van de leerling? En dat betekent dat u nog in actie moet gaan komen? Nou, wij zullen vooral naar scholen natuurlijk deze boodschap uh, afgeven. Hè. Scholen zullen hun leerlingen hier goed op moeten voorbereiden, dat is één. Er komen nog een aantal andere maatregelen, hè, zoals straks wel of niet een rekentoets. En het is ook een oproep naar de minister, pas op met het verzwaren, pas op met vervolgstappen. Ga niet zo snel dat je uiteindelijk je doel mist, uh, maar uh, een ander effect krijgt, namelijk dat leerlingen uitvallen. Ik dank u wel voor de, voor de uitleg, meneer Slachter, van het, uh, de, de VO-raad. De inzamelingsactie Klassiek geeft van Radio 4 heeft in totaal 1267 gebruikte muziekinstrumenten opgeleverd. Presentatrice Maatje van Wegen heeft de eindstand vandaag bekendgemaakt. Muziekinstrumenten zijn bedoeld voor kinderen die muziekles krijgen. Na Loo 4 stond de eerste twee weken van oktober helemaal in het teken van die actie. Aanvankelijk stond de teller op 891, maar ook na de finale dag bleven er instrumenten binnenkomen. Onder de ruim 1250 instrumenten zijn vooral violen, maar ook dwarsfluiten, clarinetten, gitaren, trompetten en cello's. Ze worden nagekeken door reparateurs en onderdelen van instrumenten die niet meer kunnen worden opgeknapt, die worden gebruikt voor andere instrumenten.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 Voor het voorzitterschap van de PvdA hebben zich, behalve het Kamerlid Hans Spekman, nog twee kandidaten gemeld, zegt een woordvoerder van het partijbestuur. De voorzitter van de Groningse PvdA, Piet Boekhout, is een van de nieuwe kandidaten. En wie de andere kandidaat is, wil het partijbestuur niet zeggen. Tot vandaag konden geïnteresseerden zich melden. De komende tijd gaat een commissie bekijken of de kandidaten geschikt zijn om voorzitter te worden. Als dat zo is, wordt er in december een ledenraadpleging gehouden. De PvdA zoekt een nieuwe voorzitter na het aangekondigde vertrek van de huidige voorzitter Lilian Ploemen. En in Parijs staat de Venezolaanse terrorist Ramirez Sanchez... alias Carlos de Jakhals vandaag opnieuw voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht vier bomaanslagen te hebben gepleegd in de jaren 80. Daarbij vielen elf doden. Carlos de Jakhals zit in Frankrijk al een levenslange gevangenisstraf uit... voor de moord op twee agenten in 1975. Zijn echternaam is Ramirez Sanchez dus. Hij heeft een reeks van terreurdaden op zijn naam staan. In 1994 spoorden Franse agenten hem op in Soudaan. En ze brachten hem toen naar Frankrijk. De advocaten die de jakhals in het nieuwe proces verdedigt... die is overigens tien jaar geleden met hem getrouwd. Twaalf minuten over één. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. In Italië wordt st sterk rekening gehouden met een aftreden van premier Berlusconi... de komende uren of dagen. Miljardensteun aan ABN AMRO was terecht, volgens oud-minister van Financiën Ruding. Hij had het waarschijnlijk ook zo gedaan, zei hij vanochtend bij de commissie De Wit. En de vakbond Avakabo kondigt een staking aan in het openbaar vervoer... over twee weken in de grote steden op zondag 20 november. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Vervolg van NCV's lunch zometeen hier op Radio 1.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het nieuwe boek van David Baldacci... verschijnt morgen met een speciaal lettertype... waardoor ook mensen met dyslexie het kunnen lezen. En dat is een Nederlandse vinding. Deze week kunt u luisteren naar het radiodagboek... van onze minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Voor zijn ministerschap was hij ondernemer. En lang voordat hij minister werd zelfs, want... Al als achtjarige had de jager een eigen handeltje opgezet. Toen ik acht was, toen begon ik al mijn speelgoed... Uh, uh, wat ik niet meer nodig had, te verkopen. Maar dat ging goed en toen begon ik ook steeds van anderen in te kopen... en dat weer door te verkopen. Dus het werd echt steeds meer een handeltje. Straks meer over hem. Jan Kees de Jager deze week dus in het radiodagboek. En na half twee is het standpunt.nl. De stelling luidt dan, Hans Spekman is de ideale man om de PvdA een nieuw elan te geven. De Partij van de Arbeid wil dolgraag veranderen, maar welke kant op, dat is steeds de vraag. De nieuwe voorzitter moet dat mede gaan beslissen. En vandaag werd bekend dus dat er drie kandidaten zijn van het Tweede Kamerlid Spekman de meest bekende is. Gaat het hem lukken om de PvdA op te peppen?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 Morgen verschijnt het boek De Provocatie. Dat is de nieuwste thriller van David Baldacci. Normaal gesproken is zo'n pil van 367 pagina's... een gruwel voor mensen die dyslectisch zijn. woordblind dus. Maar dit boek is juist voor hen gemaakt. En Lunch vraagt zich af, wat is dat dan? Een boek voor mensen die dyslectisch zijn. Ik vraag het aan grafisch ontwerper Christian Boer. Welkom. Hallo, zit hier, want uh, ja, wat is jouw bijdrage aan dit boek geweest? Nou, ik heb een lettertype gemaakt specifiek voor uh, mensen met dyslexie en uh, ja... Bruna heeft mij gevraagd om dit boek ook daadwerkelijk in dat lettertype uit te brengen. En uh, dyslexievriendelijk te maken. Zodat uh, mensen met dyslexie ook eens een keer een boek kunnen lezen. Heeft dat lettertype ook een naam? Je kent alweer je al die ja. dingen wel. Als je, als je, als je ja. De, de Arial, heet dit de boer of zo? Nee, of? nee, nee, nee. nee, nee. Um, heel veel dyslexten hebben juist moeite met namen. Ook door hun dyslexie. En uh, door het juist gewoon dyslexie zelf te noemen. Uh, ja. Is het, hoeven ze die naam in ieder geval niet meer te onthouden. Nee, dus de, de letter heet dyslexie. Ja. ja. Hoe ben je op het idee gekomen? Je bent zelf dyslexisch. Ja, ik ben zelf dyslexisch. Dus ik liep eigenlijk al heel mijn leven uh, altijd tegenaan. En uh, op een gegeven moment moest ik uh, op de kunstacademie in Utrecht uh, zelf een project bedenken om mij af te studeren. En uh, toen dacht ik van, uh, misschien moet ik iets over dyslexie doen. En toen... Kwam, las ik eigenlijk de regels van over het spiegelen en het draaien... en het verwisselen van de letters. Want dat, dat is wat gebeurt? Ja, wat, wat er gebeurt wat je eigenlijk visueel niet in de gaten hebt. En wordt doorgezonden naar je uh, taalgedeelte van je hersens. En uh, die, die moeten dan hè, die, die omgekeerde letters nog eens een keertje gaan oplossen. Nou, daardoor krijg je dus heel vaak uh, taalfouten erin. En toen ik dat eigenlijk... Ik hoorde het eigenlijk al heel mijn leven. Uh, maar toen ik het eindelijk eens een keertje zelf las... en in Mijn gedachten, een plaatje van maakte, zag ik eigenlijk de letters zweven als ballonnen die ik gewoon vast begonnen te binden. En toen dacht ik: Hé, hey, dit is misschien iets waar ik mee verder en, moet. En zo is het ontwerp ontstaan. Wat, wat je hebt, je bent een grafisch ontwerper uiteindelijk geworden. Wat en zeg maar op de weg daarnaartoe, hoeveel last heb je van die dyslexie gehad? Nou, ik, uh, ik heb op een uh, iets andere manier dan de meeste mensen dyslexie gekregen. Ik heb uh, door een te laat geboren uh, ja, zuurstofgebrek bij geboorte, mm -hmm. heb ik dyslexie gekregen. Um, normaal krijg je het uh, door, uh, door, door hè, dat je het erft van een van je ouders. En mijn ouders... Uh, nou, mijn moeder die heeft taalfouten uit de dikke vandalen gehaald. <laughs> en mijn vader is conrector en uh, Nederlands en Engels leraar. Dus de contradictie was nogal groot. en uh, da da Daardoor merk je het ook heel vaak. Um, en nou ja... Wat ik allemaal heb meegemaakt is van, van een, een lerares die zei van... Uh, ja, dyslexie, daar geloof ik niet in. Mm -hmm. Je bent gewoon een lui lezer. Je gaat maar gewoon door. en uh, nou ja, ik, heb, ik heb de MAVO maar gedaan in plaats van de HAVO. Uh, ik had wel 7-7's, 8-8's en zo. Uh, maar taal, nou ja, 7 uur studeren en dan net een 5 of een ,5. En, ja, ja dat, dat, dat ging gewoon niet. Maar ik zat gewoon eigenlijk altijd gewoon te tekenen tijdens de les. Ja. Dus toen wist ik eigenlijk al dat ik naar het Lyceum en daar naar de kunstacademie ging. Ja. Uh, goed, jij, jij met, met de ideeën, jij, ik vond het een mooie beeldspraak. Je ziet eigenlijk ballonnetjes zweven en die moeten vastgemaakt worden. Dat is die idee ja. achter die letter. Uh, is dan ook gelijk bewezen dat dit werkt? Ja, de Universiteit van Twente die heeft uh, onderzoek gedaan... Uh, door Renske de Leeuw. En die uh, heeft daar naar gekeken uh, een jaar... en die heeft dan uh, testen gedaan op woordbasis. Uh, uh, het liefst zou ik nog eens een keer een, een test willen hebben op uh, tekstbasis. Hè. Um, en uh, daaruit kwam eigenlijk de indicatie... Dat, uh, dat er minder leesfouten en dat ze het prettig vonden lezen. Kijk aan, dus het is dus op die manier bewezen. En dat boek van uh, Baldacci... Wat een veelgelezen schrijver is, een uh, trillerschrijver. Uh, die, die, die heeft dus die, uh, dat lettertype. Uh, ik, ik heb geen dyslexie. Als ik dat lees, heb ik er verder geen last van. Um, nou ja, sommige, sommige regels in het letter uh, die zorgen ervoor dat een dyslect juist hè, lekker leest. Uh, wat juist voor een niet dyslect misschien uh, onrustig kan vooruitkomen. Uh, um, maar in principe kun je het gewoon lezen. De D ziet eruit als een D en de B. Uh, de, ja. Alle letters zien er gewoon uit zoals de letters eigenlijk horen. Want te ik zeggen. denk dat de uitgever ook het liefst wil dat iedereen dat ja. boek leest ja, en ja, niet ja, alleen iedereen, de ja, ja, nee, ze, ze hebben ook specifiek een, een, een, een dyslexie uitgave en een normale. Kijk aan. Oh, dat is ook, ook nog ja, wel ook ook een Oké. Okay. Ja. Um, we gaan even uh, Ben Maas erbij betrekken. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. U bent een neuropsycholoog en hoogleraar dyslexie. Um, u hebt het lettertype bekeken, hè? Zeker, ja. Is ja. dat nou de oplossing, denkt u? Ja, het, het, het, kan, het kan aan de oplossing bijdragen. Kijk, het is heel duidelijk zo dat dyslexie is een, is een multifactorieel probleem is. Er zijn meerdere. Meerdere beperkingen die daar een rol bij spelen. En het lettertype, het fonds van de, van de tekst, uh, kan, kan daar een bijdrage aan leveren. Aan, aan, aan het verminderen van de problematiek. Ja, maar u hebt het bekeken, en het is dus in, in Twente uh, eigenlijk, eigenlijk uitgezocht en bestudeerd. Uh, ja. U zegt ook van dit heeft wel degelijk, uh, dit, dit wat hij, het verhaal wat hij erbij vertelt, dat klopt. Uh, ja, nou ja, het, het echt het wetenschappelijk bewijs dat het dat je er sneller of met minder fouten mee leest... moet nog overtuigend geleverd worden. Er is inderdaad in het onderzoek van Twente... komt naar voren dat er iets minder fouten worden gemaakt. Dat is net significant. Maar het was ook maar een klein onderzoek... bij, bij 20 mensen met dyslexie en twintig controles. Dus Dat is eigenlijk nog te klein om het definitief hmm. bewezen te achter. Maar het, het feit dat zo'n uitgever zover gaat... Om, om gewoon een boek in een, in een ja, dyslexie op, uh, uh, oplage uit te brengen... dat, dat zegt toch ook wel iets, lijkt me. Die, die steken daar niet zomaar geld in. Nee, precies. Nee, ik vind het een hele goede zaak dat dat gebeurt. En het is, het is een beetje een, uh, een experiment, denk ik. Ja. Ja. Uh, en het lijkt, me heel goed om, het lijkt me heel leuk om daar een keer een, een, een fundamenteel onderzoek op te zetten. Om het, om het definitief aan te tonen. Ja, ik, ik heb begrepen dat Christian Boer u materiaal allemaal heeft gestuurd. Dus die, die, ja. uh, nou ja, u hebt elkaars mailadres. Dus het lijkt me dat daar in ieder geval iets uit moet voortvloeien. Zij, ik hoorde ook nog iets over een speciale bril met gekleurde glazen. Wat is dat precies? Ja, dat is dat is een kijk. Het is zo dat k he, uh, dyslexie is eigenlijk een taalstoornis. Hè, vooral heeft vooral te maken met met de spraakklanken, met de structuur van de taal. Dat is, dat staat voorop. Maar er zijn bij bij heel veel mensen met dyslexie zijn er ook bijkomende uh, problemen of problemen die mede een rol spelen. En uh, het zien van tekst en het dansende letters en dergelijke, uh, dat, dat kan daar één van zijn. Voor, voor ongeveer een kwart tot een derde van, van de mensen met dyslexie is dat het geval. En um, er is fysio fysiologisch aangetoond... Dat, dat een gekleurde bril zou kunnen helpen. Uh, hiervoor geldt nog eigenlijk in, in ernstiger mate dan voor het fonds. Hiervoor geldt eigenlijk dat het niet is aangetoond dat mm. dat, dat helpt. Dat, dat is maar voor een heel beperkt aantal... Ja is het geval. En zijn er nog, en, neer, zijn er nog meer dingen? In ik meer, heb ik meer vertrouwen oh, okay. ik zeggen, dan in de bril. Ja, ja, ja. Ja. ja, u begon een beetje zuinig, maar ik begin, u, ja. begint, u begint al een beetje enthousiast te worden. Ja, nee, precies. Nee, ik ben wel enthousiast, <laughs> maar het moet aangetoond worden. Dat ja. is nee, ik snap het. U bent de wetenschapper. Huh? Heel goed. Zijn, uh, uh, uh, nog even over dyslexie als, als fenomeen. Hè? Want uh, je hoort ook wel eens dat dat, dat, dat dat stempel toch wel heel snel op mensen wordt geplakt. Is dat ook uw ervaring? Ja, een beetje is dat wel. Er komt een beetje de structuur van de gezondheidszorg... En, en van de structuur van de onderwijsdienstverlening. Dat je eigenlijk pas structureel hulp krijgt. Een kind wordt pas structureel echt behandeld uh, als er een diagnose is. En heel veel kinderen hebben leerproblemen... Uh, die niet heel duidelijk te klassificeren zijn. Vallen een beetje tussen de wal en het schip. En uh, ja, krijgen daardoor niet een doelgerichte behandeling... En het is gelukkig wel zo dat heel veel scholen daar natuurlijk ook niet op wachten. Die gaan gewoon behandelen als er als de, als de problemen zijn. Of die springen daarop in. Maar voor de meer structurele behandelingen, eh, zoals bijvoorbeeld ook door de ziektekosten worden vergoed, daarvoor moet je eerst een diagnose hebben. Mm. En dat is een beetje door die structuur. En dus mensen gaan dus op zoek naar een diagnose. En dyslexie leent zich dan goed daarvoor, ja, omdat het ja. ook nou in het ziektekostenverzekering zit. Ja. Uh, ik wil u graag danken voor uh, dat u even aan de telefoon kwam. En ik begrijp dat u nog even contact gaat zoeken met, met Christian Boer over ja, het vervolg. En u uh, ja. graag een onderzoekje eraan koppelen. Dank u wel. Ben Maasen. Okay. Ik ga nog even terug naar Christian, die, dus, uh, die dat lettertype heeft ontworpen. Vanochtend in het AD een groot verhaal ook hierover. Gelijk al heel veel mensen gereageerd, hè? Ja, ja, ja. ik uh, kreeg uh, verschillende mailtjes vanochtend meteen me binnen van mensen met dyslexie. Ik uh, vraag altijd, uh, als, als er dus een interview is of iets, uh, of ze het lettertype zelf willen gebruiken. Omdat, uh, ja, je kan het beschrijven, maar op het moment dat mensen gewoon ja. een, een stukje zelf lezen, weten ze het direct. En uh, nou ja, ik, ik heb vanochtend meteen wat mailtjes gekregen van mensen die dus dat hebben gelezen. Uh, ik kan er wel even een paar voorlezen. Je, uh, ja, want zijn mensen enthousiast in ja, geval? ja, ja, ja. Ja, in ieder geval. En uh, die, die lezen dan uh, in de krant en dan uh, op mijn website. En dan, uh, nou ja, dan weten ze het vanzelf. Dan ervaren ze het altijd. En, en dat zeg ik ook altijd. Dus de moeten moet zelf even gewoon een stukje lezen. Dan weten ze het voor zichzelf wat, wat, of het werkt. Hè? Ja. En zijn daar ook echt ontroerende reacties bij? Van mensen, nou dit is het uh, even van Columbus, eindelijk iets wat... Ja, me... ja. Ik, ik heb zelfs nog een mailtje van vrijdag bij me. Ja, ik, ik krijg ze elke dag uh, binnen. Uh, van iemand die uh, in het Engels, uh, vanuit het buitenland, die uh, daadwerkelijk gewoon, uh, uh, nou een collega liet het zien aan iemand en die, uh, nou ja, uh, he uh, letterlijk broke down and uh, starting to cry because he was able to read your info... Uh Page allowed. Ja. Zo, ja. Het, het is natuurlijk een zwaar. Ik begon te huilen Ond, en helemaal ja. ontroerd eigenlijk van dat hij eindelijk iets kon lezen ja, ja, op een normale ja, ja, ja, ja. manier. Ja. Nou, dat, dat zijn mooie berichten, dus dan heb je het niet, niet voor niks gedaan. Ga je dat boek van Baldacci eigenlijk lezen of heb je dat al? Nou, ik, uh, ik moest het zelf uh, natuurlijk erin zetten. En uh, het, het zat een beetje haast uh, achter. Het was een beetje vervelend, omdat ik uh, zelf eigenlijk steeds begon te lezen het boek. Dus <laughs> <laughs> dat liep al wel uit. Dus het werd een beetje nachtwerk. Maar uh, ja, merendeel heb ik al een beetje gelezen, maar ik uh, ga er zeker een paar halen. Oké. Okay. En de professor gaat nog contact met je zoeken. Ja, graag. Ja. is ook leuk om het, om het verder te ontwikkelen, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Uh, leuk dat je hierover kan vertellen. Christian Boer, grafisch ontwerper. Het ging dus over dat lettertype wat hij heeft bedacht: de dyslexie. Ja, zo heet hij. Dankjewel. Dankjewel. Het Radio-dagboek. Deze week met. Jan Kees de Jager, minister van Financiën. Hij je ziet de voorpagina van de Telegraaf deze ochtend... want uh, Jan Kees de Jager was bij de première van de musical Wicked. Maar ondertussen hield hij het nieuws uit Griekenland natuurlijk ook in de gaten. Dat vertelt hij in het eerste deel van zijn radiodagboek. Dat begint op het ministerie van Financiën. Want daar werd vanmorgen het startschot gegeven van de Week van het Geld... waarin goed omgegaan uh, met geld extra aandacht krijgt op scholen. Iets wat Jan Kees de Jager vroeger zelf niet nodig had. Welkom bij de opening van de week van het geld. En een speciaal welkom voor hare Koninklijke Hoogheid, prinses Maxima. En natuurlijk zijn excellentie, minister De Jager. Koninklijke Hoogheid, dames, heren, jongens, meisjes. Als je eenmaal goed leert omgaan met geld, bij mij begon dat al zo rond een achtste dan uh, verlieer je dat eigenlijk nooit meer. Dus daarom is het ontzettend belangrijk... om Toen dat ik acht was, toen begon ik al toen mijn ik heb, ja, speelgoed... Uh, uh, wat ik niet meer nodig had, te verkopen. En dat deed ik dan in, in de buurt, in het dorp... En ik dacht dat is een stuk beter dan het maar een beetje te laten stof vergaren op de zolder. Dat je het dan weer een nieuw leven kan geven. Het leverde hem ook een zakcentje op. Maar dat ging goed en toen begon ik ook steeds van anderen eer in te kopen. En dat weer door te verkopen. Dus het werd echt steeds meer een handeltje. Dat ik in het dorp in en deed van, van gebruikt speelgoed. Ja, ja een, soort, een soort voorlopertje van een heel klein voorlopertje van marktblad. Het draait, ja. draait vooral om de kinderen zelf. Die zijn de allerbelangrijkste schakel om te leren omgaan met geld. En om dat te openen samen, gaan wij samen de Week van de Geldkrant aanbieden aan Prinses Maxima. Toen ik, nou, ik denk dat ik een paar jaar ouder was... toen inmiddels ben ik begonnen met fotografie. En uh, de eerste spiegelreflexcamera voor mij... dat was in die tijd dan uh, de... dat heette dan de poor man's spiegelreflexcamera. Dat was een practica uit het Oostblok. Uit Oost-Duitsland. En uh, dat heb ik steeds meer uitgebreid. En later ben ik overgegaan naar Canon. En uh, steeds meer uh, accessoires en macrofotografie. En dat kost nog wat geld. Dus je moet je toch een beetje ja, wat, wat voor sparen. Daar heb ik, dat vind ik zo jammer. Ik heb eigenlijk al... Jaren sinds ik deze functie nu heb. En zeker de afgelopen anderhalf jaar. In die crisistijd. Geen tijd meer voor, uh, voor fotografie als mijn hobby. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Om dat weer op te pakken als ik er wat meer tijd voor krijg. Ik ben ook wel musical liefhebber. En uh, nou ja, daar heb je ook heel erg weinig tijd voor. Dus normaal komt het daar niet van. En gisteren op zondagmiddag. Uh, was er een première van Wicked. En dat kon ik net eventjes zo plannen, want vandaag ga ik weer naar Brussel bijvoorbeeld... Uh, dat ik dacht van, nou ja, dat is, toch, uh, dat is toch wel leuk om dat even mee te pakken. En die paar uurtjes heb ik dus heel nuttig kunnen gebruiken... door even wat ontspanning te hebben bij, uh, bij die uh, musical. Het wordt vermossen, het heel bepaar. Hoe belangrijk is Maxima nou voor deze hele week van het geld en voor de financiering? Het is heel erg belangrijk dat er uh, een goed gezicht is... Een ambassadeur is de, van ik, ik zorgde natuurlijk dat ik tot aanvang van de show... wel mijn, uh, mijn uh, smartphone met de mail en de sms bij de hand had. Want ik kwam er kwamen nog steeds meer berichten binnen. Ook uit Athene met name, waar op dat moment werd vergaderd. Eén keer tussendoor uh, voor de pauze. En natuurlijk ook nog een keer tijdens de pauze. Maar, uh, maar tijdens uh, de show zelf heb ik zoveel mogelijk geprobeerd... om gaan me gaan in mijn broekzak geld? te houden. Uh, juist ook voor basisscholierleringen. Ik um, oh nee, bedoel, even van dat beginnende video bij. Ja, geen probleem. Ja. Um, probeer ik het ook wel ietsje op knop te houden. Dat, ja. dat is goed. Het is belangrijk dat scholieren al vanaf. Ja, ik verwacht de... gewoon dat uh, Evangelos hij vandaag aanwezig zal zijn als minister van Financiën. En dan zullen we hem stevig aan de tand voelen... over uh, ja, de hele gang van zaken. En ook over de toekomst. Nou, ik heb al ik heb wat gehoord natuurlijk. Uh, want we hebben wel wat telefonisch contact. Maar ik wil dat hij gewoon uh, toelicht in de vergadering zelf. Zodat we echt hem ook daar direct op kunnen bevragen. Um, hoe heeft het zo ver kunnen komen dat er zoveel gedoe is geweest? En ten tweede met name natuurlijk... welke maatregelen gaan ze nemen? Komt er een, uh, echt een regering van nationale eenheid... Uh, welke partijen zitten daarin, hoe wordt die samengesteld welke planning hebben ze om de maatregelen uh, te gaan uh, nemen... dat zal niet allemaal natuurlijk vandaag uh, kunnen worden vastgesteld. Maar wat wel belangrijk is, is dat we echt weer vertrouwen gaan krijgen... in dat men het daar onder controle heeft. Vanmiddag is hij dus in Brussel, Jan Kees de Jager... samen met zijn collega's van de Eurolanden... en het Radiodagboek gaat natuurlijk met hem mee daarheen. Dus daarover morgen meer. Maarten Bleumens is de verslaggever deze week. Het Radiodagboek is terug te luisteren op lunch.ncv.nl. Dan zometeen stand.nl. De stelling: Hans Spekman is de ideale man om de PvdA nieuw elan te geven. Bent u het daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten via de bekende kanalen. Eerst nu ruimbaan voor Trudy Veenbrink. Radio 1, het NOS journaal. De steun voor premier Berlusconi lijkt steeds verder af te brokkelen. Ook partijgenoten en vertrouwelingen spreken nu openlijk over een vertrek. Volgens een journalist van een van Berlusconis eigen kranten is het een kwestie van uren. Premier Berlusconi zelf ontkent dat hij wil opstappen. De beurs in Milaan ging omhoog nadat de geruchten over een vertrek sterker werden. De opkomende economieën Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, verenigde in de BRICS-landen, willen de eurozone helpen, maar alleen via het IMF en niet door geld in het noodfonds te storten. Met het noodfonds wordt volgens de BRICS-landen de oorzaak van de problemen niet opgelost.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 Er zijn drie kandidaten voor het voorzitterschap van de Partij van de Arbeid. Tweede Kamerlid Hans Spekman is daarvan de bekendste. Ik vind het kabinet gruwelijk en ik vind de rechtse wind in Europa gruwelijk. We hebben nog maar 54.000 leden. Heel veel partijen zijn aan het afkalven op dit moment qua leden. En ik wil weer een partij zijn met 100.000 leden die tussen de mensen staat. Die als eerste weer doorrijft als er ergens iets fout gaat in de samenleving. Die zelfbewust is, die trots is en die wat kan veranderen voor mensen. Nou, ambitie heeft hij wel in ieder geval, maar gaat het hem ook lukken? Dat is de vraag voor vandaag. Ik praat erover met uh, Rick Jonker. Die is voorzitter van de Jonge Socialisten, de afdeling van de Partij van de Arbeid. Rick, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we beginnen even met drie keuzes aan het begin van Stand.nl. Mag je alleen maar ja of nee op zeggen. Hier komen ze. Spekman heeft zich bewezen tijdens het debat over Mauro. Ja. Ik maak me zorgen om de PvdA. Zeker, ja. En Lilian Ploemen heeft de PvdA verpest. Ja. Maar ook echt zo, hè? verpest gewoon. Ja, ik ja, denk ja. dat je dat wel deels ja. kunt zeggen. Okay. Ja. Nou oké, okay, dat is duidelijk. In ieder geval dan de stelling. Hans Spekman is de ideale man om de PvdA een nieuw elan te geven. En ik zeg tegen onze luisteraars, en het gaat door de partij heen... we vinden het ook leuk om te horen uh, hoe mensen er bij de VVD over denken... of van het CDA. Mm -hmm. uh, dus ik zeg gewoon, iedereen moet bellen of reageren op wat voor manier dan ook. Bent u het eens of oneens met die stelling, sms dat naar 7070... Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En dan, als u twittert, uh, doe het dan met het hekje standpunt. Eens of oneens. Hans Peckman is de ideale man om de PvdA een nieuw elan te geven. Rick Jonker van de jonge socialisten. Zeg jij eens of oneens? Ik zeg eens. En waarom? Ik denk dat Hans Pekman uh, het hart op de goede linkse plaats heeft zitten. Hij heeft zich bewezen in de partij. Ik kan op een heldere en duidelijke manier uh, zijn boodschap verkondigen. En ik denk echt dat we dat nodig hebben als uh, PvdA zijnde. En je bent ook met hem eens dat de, dat de partij dat nieuwe elan wel degelijk nodig heeft ook? Ja, zeker. En daarom ben ik ook heel erg blij dat er uh, nog twee kandidaten zich gekandideerd hebben, waarvan ik er één heel goed ken uit uh, Groningen. Dus ik ben heel blij dat die twee mensen gaan strijden voor het uh, voorzitterschap, want dan komt er een goed debat over ja. waar de partij heen moet. En ik denk dat Hans Pekman en Piet Boekhout dat heel goed uh, kunnen gaan doen. Piet Boekhout is inderdaad die man uit Groningen. Die is daar al jarenlang in de provinciale PvdA actief. Ja. Uh, de derde, wie is dat eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik heb het gevraagd en het is iemand uit Rotterdam, maar ze willen nog niet prijsgeven wie dat nou is. Dus, dat is een, uh... een soort mystery guest, voorlopig. Ja, ja. inderdaad. Maar het is binnen de PvdA-Gremia uh, weet ook niemand voorlopig wie het is. Kijk, officieel worden alle kandidaten bekend op uh, 18 november. En uh, kijk, deze twee heren hebben het zelf naar buiten gebracht. En die derde kandidaat wacht misschien wel, dat weet ik ja. niet. Nog even, maar jij zegt dus eigenlijk, ja, Boekhout is een prima man, maar als ik moet kiezen uiteindelijk kies ik voor Spekman. Ik vind ze allebei heel goed en uh, ze komen bij ons uh, in debat volgende week zaterdag bij de jonge socialisten. En dan kunnen ze laten zien wat ze waard zijn en dan zullen we daarna een uh, keus maken. Ja. Maar uh, ik vind ze beide in hetzelfde straatje zitten. Nou roemde jij net een aantal uh, dingen van Spekman. Als ik dat dan hoor dan denk ik van ja die man die moet toch juist dan geen voorzitter worden. Die moet in de Tweede Kamer actief blijven juist. Nou, ik denk dat, dat zo'n man juist wel voorzitter moet worden. Kijk, de partij ligt een beetje op zijn gat. Uh, in de Tweede Kamerfractie uh, gaat het ook niet uh, zoals het moet. Dus ik denk echt dat uh, zo'n heldere man de partij weer overeind moet trekken. En niet alleen in Den Haag, maar ook in heel Nederland. Want een deel van onze afdelingen ligt een beetje uh, op apengraap. En hij moet daar nieuw uh, elan in blazen en zorgen dat ze allemaal weer actief worden. Zodat iedereen ziet waar de PvdA voor staat. Niet alleen in Den Haag, maar ook in... Uh, nou, Winterswijk bijvoorbeeld. Maar het gaat toch voornamelijk om wat er in Den Haag gebeurt... en wat voor verhaal de PvdA daar heeft? Zeker, daar gaat het ook om. Maar ik, uh, men heeft uh, de afgelopen jaren terecht veel kritiek gehad... op uh, Lilianne Ploemen. Wij ook als jonge socialisten... En dat blijkt dus uit dat men verwacht van de partijvoorzitter... dat hij ook met een verhaal komt en dat naar buiten brengt. Hij is ook een gezicht van de Partij van de Arbeid. Dus het is wel degelijk noodzakelijk dat hij ook met een goed politiek verhaal komt. Goed, je zei net bij die keuze zelf dat Spekman indruk heeft gemaakt... tijdens ja. het debat over Mauro, over so bij veel meer sociaal bewogen uh, ja. zaken was hij altijd betrokken. Ik bedoel, dat spreekt dan toch veel meer aan dan dat die man uh, voorzitter is van een partij... toch veel meer achter de schermen actief is? Veel maar achter de schermen. Kijk, onze voorzitter wordt ook uh, vaak uitgenodigd... bij uh, Witte Man en bij allerlei programma's. Dus daar kan hij dat linkse verhaal heel goed uh, over het voetlicht brengen. Dat is niet alleen verbonden aan het Kamerlidmaatschap. Ik denk dat je dat als voorzitter heel prima kunt doen dan. Ja, maar jij denkt niet dat iemand in de Kamer... meer kan bereiken dan, uh, dan de voorzitter van een partij? Ik denk dat de voorzitter juist meer kan bereiken. Kijk, in de ja, voor, Kamer... voor de partij, maar voor, ja, voor, voor, de, voor, de, voor de, de, de mensen. Partij, voor de partij en het land. Dan ziet, zien de mensen in het land weer waar onze partij voor staat. En dat is op dit moment te weinig. En als zo'n man met zo'n helder verhaal. Dat doet, vanuit de partij... en we hebben in de Kamer, hebben we Job Cohen... nou, dan hebben we toch een prima duo. Daar ben je wel tevreden over ook, over Job Cohen. Kijk, dat, daar gaan dingen mis, maar ik ben, ben nog steeds van overtuigd... dat hij de man op de juiste plek is... die uh, goed uit de verf moet komen, ja. Ja, bijvoorbeeld Spekman als uh, fractievoorzitter of zo... zou dat niet veel beter zijn? Uh, nee, want uh, we hebben nu, op dit moment is het aan de orde om een uh, nieuwe voorzitter te kiezen. En ik denk dat Hans Pekman daar een hele goede kandidaat is, net als uh, Piet Boekhoud. Dan hebben we twee goede mensen. Kijk, als we nu gaan vervangen, dan uh, is Job Cohen weg. En dan kunnen we, we, we daar zijn diensten niet meer gebruiken. Dus hij moet, partij, of zomaar moet partijvoorzitter worden. Ja, ik, we... ik hoorde wel trouwens dat Pekman een heel revolutionair idee had hè, voor, voor het verkiezen van de, van de fractievoorzitter, van de, van de partijleider ja. eigenlijk. Ik vind dat uh, heel goed. Kijk, je ziet dat partijen steeds minder leden krijgen. En daarom is het ook goed dat dit systeem misschien uh, uitgevoerd wordt. zodat heel links Nederland kan meedenken over wie uh, de leider van onze partij moet zijn, mocht het aan de orde zijn. Ik vind dat een heel uh, goed idee. Voor één euro mag je meestemmen. Ja. Maar je moet wel links zijn. Kijk, het is, het is niet de bedoeling dat... Uh, rechtse VVD's gaan meestemmen onder het mond van acht, dan kunnen we bepalen wie de lijsttrekker wordt. Die gaan allemaal op Cohen stemmen, En denken, van, daar hebben we geen last van. Kijk, inderdaad, daarom is het ook noodzaak dat de mensen die gaan stemmen, de linkse idealen onderschrijven, en als wij die als partij goed formuleren wat die zijn, nou, dan moeten ze daar een handtekening onder zetten, en kunnen ze daarna stemmen, dat hmm. lijkt me heel loog. Het is, het is heel erg uh, navelstaar op dit moment in de, mm -hmm. in de PvdA, want dat gaat, ja. dat heb je zelf geconstateerd, het gaat natuurlijk niet goed. Nee. Is dat nou een, een Nederlands probleem, want je ziet het in de rest van Europa ook, is het probleem niet uh, in het geheel dat, dat op het moment eventjes uh, niet uh, boven toon voert. Ik denk dat dat zo is, dat het uh, niet alleen een Nederlands probleem is... maar dan zie ik toch ook wel lichtpunten. Een paar weken geleden heeft een uh, linkse coalitie in Denemarken... gewoon de verkiezingen gewonnen. Dus er is echt wel uh, licht aan het eind van de tunnel. Kijk, en we moeten door een, door een, door een dal heen... we moeten echt onze idealen weer oppoetsen... Maar goed, Denemarken kijkt naar Frankrijk. Dat is een, een, heeft een enorme host veroorzaakt. Er zijn 2,5 miljoen mensen in de stembus geweest om een linkse kandidaat te kiezen. Dus ik denk, het leeft wel degelijk. Dus we kunnen degelijk uit het dal komen. Hmm. En, en het probleem is vaak dat, dat, dat jongeren zich niet meer aansluiten bij partijen. Die, die willen sowieso niet echt meer lid worden van wat dan ook. Ja. Uh, dat geldt trouwens niet alleen voor de PvdA. Want als je die beelden van het CDA-congres zag, <laughs> uh, precies hetzelfde. Ja. Hoe, hoe los je dat op? Jij bent voorzitter van de jonge socialisten. Kijk, ik vond het wel grappig. We hadden afgelopen weekend die linkse vernieuwingscongressen. En daar waren ontzettend veel jongeren. Niet alleen jonge socialisten, maar ook mensen van buiten de politiek die helemaal niet lid zijn van een politieke jonge organisatie of politieke partij. En toen dacht ik, goh, er zijn dus toch nog steeds heel veel jongeren die zich interesseren voor politiek en voor linkse politiek. Dus ik zie dat niet. mensen hoeven niet meteen lid te worden van een partij als ze zich ergens mee kunnen afficheren. Is dat al heel wat. Dus het is wel een probleem, maar ik zie wel lichtpunten... dat er zoveel mensen op afkomen hmm. op iets van de PvdA. En, en, en is Spekman dan ook, en, en boekhoud misschien ook wel... want het ja. zijn wel een beetje dezelfde types inderdaad... Ja. Uh, is dat dan ook het antwoord op, op de afgelopen jaren uh, PvdA? Want toen hadden we uh, Wim Kork en Wouter Bos aan het bewind... die toch wat meer naar, naar het midden waren opgeschoven. Zeker. Spekman is echt ouderwets links. Zeker. Ik denk dat, dat onze partij wordt terecht verweten... dat wij te veel de neoliberale kansen opgeschoven, Meer naar de D66 en de VVD. En ik denk dat deze twee mannen heel goed het ouderwetse sociaal-democratische geluid kunnen laten horen... en dat mensen zich dan ook weer herkennen in de PvdA... wat de laatste jaren niet zo was. Dus inderdaad, we schuiven weer op naar links, maar dat is ook wel nodig. Andere vraag, en die komt eigenlijk via iemand van onze site... Uh -huh. die heeft daarop gereageerd. Als je zo graag iemand wil die met zijn poot in de modders uh, staat... Uh, en zegt waar het op staat, waarom dan niet naar de SP-vraagteken? Uh, dat zegt dus een van de luisteraars op onze website... die zelfs uh, zegt dat Spekman beter naar de SP kan uitwijken. Met zijn idealen. Kijk, dat vind ik een beetje onzin. Ik, vaak, dat is vaak zo als de PvdA naar links gaat en zegt iedereen... Och, dan moeten we nou maar naar de SP. Wij zijn een fundamenteel andere partij dan de SP. Wij willen ervoor zorgen dat, mensen niet, niet alleen een vangnet, dat wij niet alleen een vangnet zijn voor mensen... maar een trampoline. Dat, mensen, dat we mensen de maatschappij weer inschieten. De SP zegt als het slecht gaat met armen dan krijgen ze gewoon meer geld. En dan lost het probleem zich wel op. Dat is het verschil tussen de PvdA. Wij willen mensen echt verder helpen en weer aan een baan helpen en echt verheffen. En de SP vangt ze op. Is goed hoor, maar er moet meer gebeuren. Dus ik vind het een beetje flauw om te zeggen van hij moet maar naar de SP. Wij moeten als partij ook weer gaan staan voor de, voor, uh, de mindere. Maar Rick, heb je de laatste peilingen van de hond gezien dit weekend? Ja, ja zeker heb ik dat gezien. De SP, toont... SP is net zo groot als het CDA en de A samen hè, nu. Dat klopt, dat is nog meer reden om ervoor te gaan zorgen dat onze partij weer uit het dal komt. En ik denk dat Boekhouten en uh, meneer uh, Spekman daar uh, een hele goede bijdrage aan kunnen gaan leveren. Ja, ja, of, of nu echt eens een brug slaan naar die SP, want bedoel, ik hoor wel steeds ja. over die linkse samenwerking... Ja. maar in de praktijk komt er toch niet zoveel van op terecht? Dat ben ik uh, helemaal met u eens. Ik heb afgelopen zaterdag ook op het linkse van die gezegd... dat we echt daarmee bezig moeten en eens een keer moeten stoppen met ja, die SP is... Is wel anders, dat klopt. Maar in Denemarken hebben ze met vier partijen van D66 tot en met de SP een coalitie gesloten En ze zijn het niet over alles eens. Maar ze zijn het wel eens over dat het anders met dit land moet. En een totaal andere kant op willen dan dit kabinet. Dus je kunt wel kijken naar die verschillen. Maar als we met z'n vieren gelijk gaan strijden. Dan zullen we ervoor zorgen dat we bij de volgende verkiezingen uh, de meerderheid halen. En dat kan alleen maar met z'n vieren, denk ik. Een van onze luisteraars schrijft het volgende op de site. De PvdA heeft al vaker met dat bijltje gehakt. Sociaal voelende leden. Geef ze een onbelangrijk baantje, dan zijn ze voorlopig stil. Zoals het CDA-problemen heeft met gewetensvolle leden zoals dominees. Gewoon voorzitter maken. Uh, een Beetje cynisch, maar wat zeg ja. jij ervan? Kijk, het is inderdaad wel cynisch. Ik denk, kijk, het CDA is niet de PvdA. En ik denk niet dat Hans Pekman uh, geparachuteerd is door uh, een aantal mensen... die zeggen, oh, ga daar maar zitten en hebben we geen last van je. Ik denk dat ze best wel zenuwachtig worden in het partijbureau van uh, deze twee heren. Omdat het deze twee mensen echt een andere kant op willen. Dus uh, om ze nou te zeggen... ik stop eens in een hoekje, ik denk dat dat echt onzin is. Mm. En inderdaad, heel veel zien. Nou, iemand anders uh, schrijft nog even, uh, dat is ook bekend van Spekman... Hè? Mm -hmm. ook, ook met zijn verleden, heeft zelf... Uh, nou, verhuizen is hij geloof ik geweest. Ja, en, uh, wat heeft hij allemaal niet gedaan? Lasser. Ja. Uh, de iemand zegt ook... Hij, hij kan weliswaar met een Lasser praten... maar uh, verder heeft hij geen visie, zegt deze meneer of mevrouw. Uh, is hij wel geschikt om bruggen te bouwen... wat een effectieve partij natuurlijk wel wil... om zodoende ook macht te krijgen? Kijk, hij is juist een man om die bruggen te slaan. Omdat hij niet vanuit een uh, ivoren toren praat. Hij is niet de studeerkamer geleerde. Hij heeft zelf uh, als lasser gewerkt. Maar hij is niet achterlijk. Hè? Hij heeft wel aan de universiteit gestudeerd. Maar hij weet juist die koppeling te leggen tussen de onderkant en de bovenkant. En dat is wat onze partij moet verenigen. De mensen die sociaal voelend hard zijn en wel veel geld verdienen. Die moeten aan onze partij verbonden worden. Maar ook de mensen aan de onderkant. En ik denk dat deze twee figuren daar... Uh, Heel goed in slagen. Ja. Rick, ik kijk even op de ANP net. en uh, mm -hmm. Het persbureau, daar wordt gemeld dat de derde kandidaat nu ook officieel bekend is. Ja. René Kronenberg is dat. Uh, is nu vertegenwoordigd in het uh, dagelijks bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord. Ken je nee. hem? Ik heb geen idee wie het is. René Kronenberg. Nee. Nou, het gaat dus tussen Kronenberg, Boekhout mm. en Spekman. Ja. Uh, die laatste was uh, de inspiratie voor onze stelling vandaag, dus daar gaan we het vooral over hebben. Ook met de luisteraars, die gaan nu uh, reageren. Mm -hmm. En ik kom zo meteen bij jou terug om uh, de reacties even door te nemen. Okay. Uh, Hans Spekman is de ideale man om de PvdA nieuw elan te geven. Voorlopig eens met die stelling 54%, oneens 46%. En er is door 737 mensen nu gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo, met wie? Met mevrouw Derks ben ik aan de beurt. U bent aan de beurt, mevrouw Derks. Ja, ik ben het met de stelling eens. Omdat hij, meneer Spekman, op de eerste plaats mij vertrouwen inboezemt. Ik denk de, dat hij de mensen zal aanspreken waarvoor de Partij van de Arbeid is opgericht, de arbeiders. Toch de laatste, onderste lagen van de maatschappij. En ik weet dat die het de laatste tijd in grote getalen laten afweten wat stemmen betreft, maar ook wat lidmaatschap betreft. Ja. Ik denk dat ook eerlijker delen bij hem in goede handen is. U hebt alle en vertrouwen in Spekman, kortom. En een goede zorg voor mensen die niet of niet meer kunnen werken... is erg belangrijk. En dit hele pakket vertrouw ik aan Spekman wel toe. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Lips uit Vlissingen. Dag, Lips. Wie voorzitter wordt, is niet van belang. Want zolang de Partij van Arbeid op zoek is naar een nieuwe land... en op de weg ernaartoe... spreekt de PvdA niet meer aan bij het volk. En je stemt toch niet op een persoon... U, u zegt dat ze zijn echt veel te veel met zichzelf bezig zijn. Dat is het probleem. Daar moeten ze eerst wat aan gaan doen. Maar op de inhoud van de partij. De inhoud. Ja, ja. Tot nu toe heeft de partij alleen maar één doel. En dat is het kabinet het pootje te lichten. Door het een lullig kabinet te noemen. Ja. De PvdA heeft alleen maar kritiek op andere partijen. zonder zelf oplossingen aan te bieden. Ja. Ik vind het, dat zij denken dat het kennelijk makkelijker is commentaar op het beleid te geven. dan beleid te maken. Ja. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dag, mevrouw. Uh, ik, ik ben voor uh, Spekman. Het is gelukkig geen SP die ze mensen al vuil betaalt. En, en geld inhouden van die mensen in de Kamer. De P van de is eerlijk en rechtvaardig. En die komt ook voor mensen die het minder hebben. Dus daar uh, vind ik Spekman een prima man van. En je kunt de P vandaag niet vergelijken met de SP. Die is overal op tegen. Daar kun je niet mee samenwerken. En wat ze met hun eigen mensen doen, is schandalig dat ze een half loon inhouden. Ja, dat nou heb ja, ik zaterdag op de radio op Ja, nee, maar je kunt ook zeggen van dat is juist een mooie gebaar, toch? Dat je als Kamerlid een deel van je salaris niet... inlevert. Nee, maar die mensen weten niet waar het geld blijft. Hmm. Ja? En dat vind, ik, dat vind ik niet democratisch. Nee, duidelijk. Metzijde. Dank u wel, mevrouw Stamper.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag ben ik een uitzending? Ja, hoor. Nou, ik ben er zwaar op tegen. Ten eerste, die man is al, uh, die heeft totaal die realiteit. Hij bevordert de illegaliteit. Dat doet hij ook nog eens een keertje. Uh, en kijk, en hij laat iedereen binnen. Maar probeer als Hollander maar zijn huis te krijgen tegenwoordig. Ja, het is wat, hè. Ja, nee, maar het is gewoon een feit. Dat kun je niet meer krijgen, is wat. Uh, dus uh, uh, dus het, die man die heeft echt... Uh, Nee, het is een drama als meneer nee. Speklo, Spekman uh, nee. echt hoofd wordt. Maar u, u stemde sowieso al niet PvdA, geloof ik, of wel? Ik heb vroeger PNA ah, gestemd, maar en? toen waren ze realistischer. Ze zijn niet realistisch meer. Dus dat zou, zou moeten veranderen en dan zou u misschien weer op de PvdA stemmen. Als ze een beetje realistisch worden en echt een beetje alles goed bekijken... Hè, ook eens weer denken een beetje dan van... Nou, ik, probeer, ik krijg tegenwoordig geen huis meer maar, omdat het maar. te duur is... Omdat er, ge, omdat er geen huizen zijn... maar als ja. je bijvoorbeeld hier binnenkomt... Staat je huis klaar? Ja, want dan kun je alles krijgen. Ja. Maar de eigen bevolking die wordt totaal vergeten. Duidelijk mevrouw, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het is me toch wat, hè, als je die mevrouw hoort. Ja, het is heel maar erg. Maar goed, um, Hans Bekman is de ideale voorzitter, denk ik. Ja, waarom? Uh, hij is in staat om de partij te, wat, wat, wat anders te organiseren en een, als partij een linkse boodschap te formuleren. En de partij is er voor de boodschap en uh, de fractie, de Tweede Kamerfractie, is voor de uitvoering van die boodschap. En daar hebben we Job Cohen voor. Het lijkt me een uitstekend idee. Dus Alleen... uh, Spekman op de voorzitterstoel en, en Cohen die het in de Kamer moet afmaken Ja eigenlijk. hoor. Ja. Spekman die kan, die kan de zaak dan een beetje links houden. Wat ik wel jammer vind is dat nu Piet Boekhout zich ook nog een keer kandidaat gaat stellen. Want dat is een man uit dezelfde kant. Dat vind ik een beetje... ja. Niet zo, nou. niet zo tactisch. Gaan we zo meteen nog even aan Jonker voorleggen. Of ze dat Goedal. misschien niet beter hadden moeten overleggen met elkaar. Dank u voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Dag mevrouw. Hanneke Gelderblom. Um, ik vind Hans Spekman een uitstekende kandidaat. Hij kan de linkse mensen bij de SP weghalen. Maar eerlijk gezegd zie ik de idealen van de Partij van de Arbeid... een beetje uit de vorige eeuw. Als ze nou echt gaan vernieuwen dan geloof ik ook weer in de Partij van de Arbeid. Maar de oude veren op poetsen, daar geloof ik niet in. Ze moeten wel realistisch blijven in de tijd van nu, 2011. Uh, Precies, de, de 21ste eeuw. En ja. dat pensioenakkoord, dat is puur het beschermen van degene die een baan hebben... en een goede CEO, en niet nadenken over de anderen. En daar zit de Partij van de Arbeid, naar mijn gevoel, helemaal fout. Uh, u doelde het namelijk op, op de jongeren en zo, hè, dan? Met name op de jongeren, ja. maar ook op de ouderen die al een pensioen hebben. Ja. Dank u wel voor Daar het bellen mevrouw. Ze, niet aan. ze zijn echt altijd bezig met een bepaalde groep te beschermen. Als de Partij van de Arbeid dat nou weer loslaat, dan is er weer toekomst. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met de Vries in Groningen. Ik ben het helemaal eens met de stelling. Hans Pekman vertegenwoordigt uh, degene die weggelopen is bij de PvdA. Die zitten dus bij de PVV en bij de uh, SP. En hij uh, durft met zijn vuist op tafel te slaan. En hij uh, verwoordt echt de stem van uh, de oude uh, socialistische arbeider. Ja. is mijn idee. Nou, nou was, was, van het weekend was die peiling, hè. En dan bleek dat de PVV wat drie zetels verloren. die waren eigenlijk linearector naar de SP gegaan. Terwijl toch Spekman, en dat had vooral met die Mauro-kwestie te maken... Terwijl Spekman zich toch in dat debat ook ontzettend uh, het, het vuur uit de slof heeft gelopen. Ja, Blijkbaar denk... werkte dat dan toch weer net niet of zo? Maar ik denk toch dat als hij de kans krijgt... en hij kan het, uh, het, het al oude uh, socialistische verhaal... en dat klinkt een beetje, uh, beetje eng wat ik nu zeg... maar de, ik denk dat een gewone man in Nederland weer behoefte heeft... dat er iemand voor hun opkomt. En dat missen ze. En daarom lopen ze naar de SP. Dat is niet de oplossing. Nou, de PVV natuurlijk helemaal niet. Want als die aan de macht komen, dan zijn we natuurlijk verloren. Goed. U hebt vertrouwen in Spekman. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Dag mevrouw. Ben ik aan de beurt? Helemaal. U spreef mevrouw Jansen uit uh, Amsterdam. En dat gaat dus over, die, uh, over de CDA en zo, dat hij ook zoveel stemmen verloren heeft. Maar het is namelijk zo, toen uh, bekend werd van die kloosters, van die, van die ontuf met kinderen... Ja. toen hoorde ik dat en toen zei ik meteen al, dat gaat het CDA stemmen kosten. U denkt dat dat de reden is. Maar het gaat vandaag over de P van de A. Hè? Met name over de eventuele voorzitter Hans Spekman. Wat vindt u daarvan? U uh, moet al lachen hoor ik. Uh, zeg, u moet al lachen. Ja, maar ik, waar is meneer Spekman precies van? Van de Partij van de Arbeid. Oh ja, u weet ja, ja, En die willen ze dus nu... Uh, ja, voorzitter, ja. Voorzitter. U hebt zich goed voorbereid begrijp ik op deze Stap.nl. Ja. <lacht> ja. Want ik, nee, ik wil nog even zeggen van, dat is CDA dus ja. zo weinig. Ja, nee, maar dat doen we een andere keer weer. Ja. Goed. Ja, oh, dat doen we een andere keer. Eens of oneens met de stelling? Nou... Ik zal er één zeggen. Ik weet het okay. niet precies. Oké, okay, die noteer ik er dan nog Waar even bij. Waar zit hij nu dan? Dat zal Hans Pekman blijven zijn. Waar de, zit hij nu? Wie Hans Spekman? Ja, ik heb geen idee. Ik denk uh, in Den Haag uh, of zo, nee, misschien wel thuis in dan Utrecht. welke partij? Welke partij? Oh, welke partij? Um, ik denk de PvdA. De ja. ja. Ja. Nou ja, het mag voor mij. Ja. Ja. <laughs> Goed. Ik uh, bedank u voor het bellen, mevrouw. Ja, en wil ik toch nog eens een keertje dan als het kan is over die uh, cda -verdagen. CDA en die katholieken, ja, ik snap het. Uh, ik heb hem genoteerd, dank u wel. Goed. Bedankt. Dag. Je Blijf je af en toe toch uh, verbaasd ook in dit programma. Dat is echt uh, leuk. Um, Rick Jonker heeft meegeluisterd van de jonge socialisten. Ja, ja. Ik had niet de indruk dat deze mevrouw op de PvdA stemt... Um, er was wel een andere mevrouw die dat wel deed. En, en uh, nou ja, of, of dat waar is van al die huizen en zo. Maar goed, ze zei ik heb vroeger op uh, mm -hmm. de PvdA gestemd. Ik ben daar nu bij weg, want ik vind ze niet realistisch meer. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. De partij heeft de afgelopen jaren niet echt keuzes durven maken. Men heeft een beetje tussenwallen schip... Uh heen gelopen of gezwommen. En daardoor is het helemaal niet duidelijk wat we vinden. En daardoor is het ook niet realistisch. Dus daar kan ik wel inkomen. Ja. En die andere mevrouw die zei van... Uh, als ze wat willen, de PvdA, uh, dan moeten ze ook echt vernieuwen. Want uh, terugkeren alleen maar op die, op die linkse veren... dat is niet genoeg. Kijk, ik vind wel dat we terug moeten keren naar het, uh, nou, noem het linkse veren of het sociaal-democratisch geluid. Kijk, je moet, Hans Pekman of een andere uh, nieuwe voorzitter, moet dat wel in een nieuw jasje gieten. Het, alleen met terugkeren naar uh, 1946 redden we het inderdaad niet. Maar ik vind niet dat we onze idealen moeten gaan vernieuwen. Die staan recht overeind. En uh, volgens mij is dat het. Heel erg helder, maar een nieuw jasje, dat is welkom, ja. Nou ja, maar die mevrouw die noemt bijvoorbeeld de het pensioenakkoord als voorbeeld. Mm -hmm. uh, dat moet je ook aanspreken ja. als jongere. Uh, ze zegt van ja, de PvdA is van oudsher dan geneigd om, om een bepaalde groep te beschermen... En, en de rest dan maar te vergeten. Bijvoorbeeld ja. de jongeren in dit geval. Laat ik het eens dus even helemaal eens zijn met die mevrouw. Wij als jonge socialisten zijn ook uh, begonnen met pensioenopstand... met een stel andere jongere organisatie van politieke partijen... om dat pensioenakkoord te veranderen zoals het eerlijker en socialer en ook voor de jongere generaties een goed akkoord wordt. Dus daar ben ik helemaal eens ja. dat het op dit moment geen goed akkoord is. Ja, maar ja. goed, ge geeft ze daarmee niet letterlijk aan uh, dat je wel kan zeggen van nou Spekman is een prima kandidaat ja. want uh, he, die, die heeft echt dat, dat PvdA mm. DNA heeft die in zich. Ja. Maar dat het dan weer te veel uh, beschermen van die bepaalde groep is en dat de, de, laten we zeggen, de moderne uh, tijd een beetje voorbij uh, gaat aan ja. de partij dan. En daar moet de nieuwe voorzitter dan juist voor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Nee, maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, inderdaad, het zal een enorme klus worden. Maar als we er niet aan beginnen, dan wordt het nooit meer wat. Maar, um, ook nog even de eerste bellen. Die zei, ja, uh, allemaal leuk en aardig. Maar zo'n voorzitter uiteindelijk is toch helemaal niet van belang? Kijk, dat hadden we het net ook al over. En ik denk dat de voorzitter wel degelijk van belang is. Als je ziet hoeveel uh, media-aandacht het al krijgt. Kijk, u, ik zit ook in dit programma omdat we een nieuwe voorzitter krijgen. Dus het is wel degelijk van belang. Als het een totaal niet zeggende functie zou zijn... zou niemand het erover hebben. Dus ik ben ervan overtuigd dat een nieuwe voorzitter... Uh, de doorslag kan geven welke kant onze partij op gaat. Ja, en, en, en die meneer zei ook nog van je stemt niet op een persoon. Uh, je stemt op een programma, op, op ideeën van zo'n partij. Uh, dat is uiteindelijk het belangrijkste. En daar heb je dus heel veel vertrouwen in als het om Spekman gaat. Ja, ik denk dat uh, Spekman en meneer Boekhout dat prima uh, zou... Uh, kunnen doen, ja, daar heb ik heel veel vertrouwen in. En, en het is inderdaad zo: je stem op de partij, maar de personen moeten het wel uitvoeren. Ja. Goed, je gaat je nog even verdiepen in wie nou eigenlijk René Kronenberg is, want dat ja. is de derde kandidaat. Dat zal ik, ik doen. Doe doet ja. ook nog mee in dit rijtje. Hartelijk dank voor nu. Uh, en we gaan het wel zien wie het gaat worden. Er zal in de partij een uh, mooie verkiezingsstrijd uh, gaan plaatsvinden. Past en zeker. Ja. Wie de voorzitter wordt, Rick Jonker uh, van de Jonge Socialisten. Hartelijk dank. Graag gedaan. Um, kijk nog even naar de site. 1100 mensen intussen gestemd. Het was een beetje traag, mijn computer, want het leek er heel weinig, maar het zijn er intussen toch wat meer geworden. 57% eens met de stelling, 43% oneens. En u kunt de hele middag blijven reageren. Zometeen na twee is er Dit Is De Dag, Thijs van der Brink met de onderwerpen. Goedemiddag. Emiel Raterband en Saskia van der Oever zijn bij ons te gast. Emile Raterband ken je waarschijnlijk wel, Saskia van de Oever vermoedelijk niet. Dat is een vrouw die was getrouwd met een Egyptenaar, uh, gescheiden... en toen heeft een man uh, een van haar kinderen ontvoerd naar Egypte. En Emile Raterband is vorige week dat kind opwezen halen. Oh. Dat is niet gelukt, kan ik melden, maar hij kon vertellen wat er allemaal uh, wel is gebeurd. En ook de gast Karin Kuiper, de weduwe van Karel Glasstra van Loon... heeft een boek geschreven over rouwverwerking uh, bij kinderen... Daar gaan okay. we over praten. En ook een boek over de camping trouwens. Ja, dat is een roman. Daar gaan we het niet zozeer over <laughs> hebben. Over een alleenstaande camping. Heb ik daar een tijdje terug Klopt. over mogen spreken? Ja. Oké, okay, uh, interessant weer. Zometeen na tweeën. Dit is de dag. Uh, ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV